Goedenavond, ik ben Halfheid en dit is het nieuws van NOS op 3. Er worden voor miljarden aan nieuwe spullen voor het leger besteld. De staatssecretaris die hierover gaat, Christophe van der Maat, heeft een heel bestellijstje. Zo komen er nieuwe raketsystemen, vertelt hij in een video op Twitter. Met raketartillerie kunnen we straks doelen raken tot wel meer dan 70 kilometer. Ook kopen we lange afstandswapens, waarmee vanuit de lucht en vanaf zee moeilijke bereikbare doelwitten toch geraakt kunnen worden. En er komen nieuwe, twee nieuwe oorlogsschepen die onderzeeërs kunnen spotten. Volgens het kabinet laat de oorlog in Oekraïne zien hoe belangrijk bijvoorbeeld raketten zijn. Vakbonden en werkgeversorganisaties hebben allebei positief gereageerd op de kabinetsplannen over werk. Met die plannen moeten meer mensen een vaste baan krijgen. Er komt een einde aan het nulurencontract en zzp'ers moeten zich verplicht verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Ook wil het kabinet een einde maken aan draaideurconstructies... waarbij je na een paar tijdelijke contracten een paar maanden ergens anders moet werken... zodat je baas je geen vast contract hoeft te geven. Een baby heeft haar moeder eindelijk gevonden na de aardbeving in Turkije en Syrië. Ze is na 54 dagen met haar mama herenigd dankzij een DNA-test. Zij ligt in het ziekenhuis. Het kindje werd 128 uur na de beving onder het puin vandaan gehaald. Volgens Turkse media hebben de vader en de twee broers van de baby de aardbeving niet overleefd. En dan de waarschuwing van het RIVM vandaag. Ze zeggen dat we te veel water gebruiken en dat er rond 2030 een landelijk watertekort gaat zijn. Dan komt er tijdens warme zomers alleen nog maar een piestraaltje uit de kraan. De boodschap is dus zuiniger aandoen, minder lang douchen. En haar Nieuws ging de straat op om mensen te vragen of ze dat willen. Ja, als het moet wel. Als het Nederlands helpt. Ja, precies hetzelfde als het echt noodzakelijk is. Dan ja, tuurlijk, waarom niet? Ja, mijn moeder zag wel zo van, oh ja, vijf minuten hè? Maar uh, ja, ik probeer het soms nog wel, maar soms lukt het niet. Eigenlijk, ik vind zelf dat vijf minuten ook al goed is. Maar ja, ik ben gewoon meestal van langer douchen en zo. Ik vind het gewoon ja, fijn ja. om te douche, lang te douchen. Dan nog het weer. Het blijft helder. Daarom kan het de komende nacht ook een paar graden vriezen. Morgen opnieuw zonnig en een graad of tien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De patatofiles in Noord-Holland neemt nu ook alweer snel af... Een paar korte nog, zoals op de A4, Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Hoek en knooppunt Burgerveen. 6 kilometer file rijden en een kleine 10 minuten oponthoud. Ook 10 minuten vertraging op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Wattenverdorp en knooppunt Rotterpolderplein. En als laatste de N201, hoofddorp richting Hilversum. Tussen Uithoorn en Meidrecht, 3 kilometer file en een vertraging van 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 naar mezelf te kijken op die tv en dan zie ik mijn haar ergens dus ik moet er een beetje christelijk uit zien um, welkom in het derde uur van deze 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf uh, we gaan zo dadelijk natuurlijk met, met die fijne jongens die hier in de studio zitten gaan we zo direct natuurlijk nog meer van ze horen uh, Black Operator, vorige week heeft hij zijn doop uh, gehad. En You Better Run, You Better Hide. Dat uh, heeft uh, alles uh, te maken met slasher movies. Daar hebben ze het een beetje op uh, laten inspireren. Nou, uh, die jongens uh, die houden wel van een beetje een zwart uh, donker rafelrandje. Ik, uh, Lucas zit er nu toch even bij. Want uh, in het uh, vorige uur had ik iets uh, van Sven Ross... Beter bekend als Sven Reus voor de Intimie, Maar waar ken je Sven eigenlijk van, uh, Lucas? Oh, we zijn al live, jongens. Hoi. Wat zeg je? We zijn al live. Ik had nog even niet door. Nee, nee, oké. Okay, uh, <laughs> waar ken ik Sven van? Ja, ja waar ken je even van? Uh, nou, ik heb dus... Uh, ik, heb, ik heb een paar jaar geleden... Weet even het de deur in de We gaan. Doe dat, oké. Okay, een paar jaar geleden heb ik, een, uh, heb ik in Londen gestudeerd. Een songwritingopleiding heb ik daar gedaan. En... Nou, Sven die woonde ook in Londen, maar die zat op een andere school. Dat is ja. een lang verhaal. Ik had uiteindelijk, ik was uh, mijn uh, nu ex dan, hmm. uh, daarmee, die was ook naar Londen gegaan. Ja. En zij zat op dezelfde school als Sven en ja. zij waren bevriend. En zodoende ben ik ook bevriend geworden met Sven. Ah, op die manier. En, uh, en ja, eigenlijk na corona hebben we elkaar heel lang niet meer gezien. Hmm. Want corona en zo. En toen kwamen we elkaar tegen bij een mooie noten. Uh, oh, een half ja, jaar geleden of een jaar geleden of zoiets was dat. Ja. En toen was het van, hé, hey, hoe is het? En nu zie ik welke wel een keer langskomen op alle, alle ja, gewoon No Man's Land en ja, ja, dat ja. soort uh, dingen. Hij is niet zo, nog niet zo lang geleden geloof ik, eind februari, hebben ze, heeft hij samen met Sterren Weldering, die hebben we hier ook in deze studio hebben gehad, ja. uh, hebben ze met z'n tweeën in, uh, volgens mij in het Zuiderzeemuseum hebben ze een, een, een middagje samengespeeld. Ik vond ik ook heel erg, uh, van, uh, ja... Bijzonder dat ze dat, uh, dat, ze dat uh, gedaan hadden. Maar ja, de muziek van zowel Sterra als die van Sven... die lijken toch wel een beetje in dat opzicht een beetje op elkaar. Dus uh, het, het zit een, bij, een beetje in mekaars leen. Maar dat... Is dus bij jou. Uh, jij zit, uh, wat maar iets wat? anders. Ja, ja bij hem is het meer de Ben Howard-stijl uh, uh, ja. die erin uh, doorklinkt. En uh, dat is bij jou absoluut uh, niet het geval. Nee, dat klopt. Dat is net een andere. andere, andere. Ja. Nou goed, uh, we gaan uh, zo dadelijk uh, natuurlijk nog meer uh, van je horen. Maar eerst draaien we nog even twee nummers. Uh, de Mira uh, is een van uh, de mensen die volgende maand. Nee, zeg ik het goed. Mij zelfs. Komt ze met, uh, met het uh, verhaal uh, over haar eigen album. Dat gaat ze in de melkweg doen? Mag ik ook bij zijn. Dus dat uh, wordt uh, best wel uh, bijzonder. En uh, Demira hadden we vorige week nog aan de telefoon. Uh, de single heet T-D-O-F. En dat is uh, haar laatste verschenen single. En die ga je nu horen. Nobel is the healing We are from the same quite hard. dat uh, mooie ontstemde harmonium uh, wat uh, Francis Alban bleek patent op had, uh, want uh, ja, de uitspraak van Frans de Blaak de man achter Francis Alban bleek, was min of meer, als het kapot is dan mag het ook kapot klinken, en uh, dat klonk het dus ook, en zeker deze On Darkness, uh, de stem van Frank Bond uh, hoorde je uh, er komt nog meer Volendams materiaal dus maak je maar geen zorgen, er zit zelfs helemaal aan het eind en helemaal een Volendams blok dus uh, ik zou maar opletten Um, zover is het nog niet, want we hebben nog uh, natuurlijk Lucas en Simon nog uh, klaarzitten. Want ja, uh, er uh, moet nog uh, gespeeld worden. Twee nummers, um, Pretty Cute, daar trappen we mee af. En Lucas heeft zijn akoestische gitaar ingewisseld voor de keyboard. 1, 2, 3, 4. Hey, you're pretty cute with your long blonde hair and your high heel shoes. Hey, you're pretty sweet, tell your mum and dad it was nice to meet them Us two were pretty cool, although he just broke up so it might be foolish We're just acting stupid, but it's okay cuz we don't have to put a name on it, let's have a little fun and just go with it, ay hey. Late nights that ain't gonna enjoy, we more than just friends Ta-da, ta-da, ta ta ta ba da ba -da da da da da ba da da ta da ba da ba da da da da da da ba ba ba da da da da da da da ba da da da ba ba da Last night was pretty fun, stayed on the beach till we lost the sun. We've only just begun, but it feels like I've known you all along. Ain't got no plans to make, ain't got no more hearts to break until we take the risk to say those three small words, but not today. Cause we don't have to put a name on it, let's have a little fun and just go with it, eh? Late nights that ain't gonna ain't you? we more than just friends? Ta da, ta da, ta da, ta da, ta -da ba da ba da. Tara, Tara, ta Tabra, Tara, Tara, ta Tata, Tata, Tata, da Tata, ta ta Ta ta Het yes. jazzapplausje yes. Yes, klonk weer. Die houden we er even een beetje in vanavond, denk ik. Om uh, de heer Fischer nog uh, enigszins een beetje podium uh, ook, uh, te geven. Wie is PV Fischer? Dat is uh, de spreekstalmeester bij de Rob En uh, ja, aangezien uh, Lucas en Simon ervaring hebben met... Twee keer een optreden tijdens de de Akta Award. Eén keer in de voorronde en daar wisten ze te winnen. En toen, toen kwamen ze dus in die finale terecht, logischerwijs. En ook daar hebben ze gespeeld. En dat is de reden waarom ze ook vanavond hier in deze 3 voor 12 Noord-Handerd zijn. We sluiten dit muzikale blok ook af. Dit is ook het laatste nummer van vanavond. En dat heet Liquid in a Bot. If love was a liquid in a bottle, would it be see-through? If sex was a way to say I love you, would it be only you? Oh, if love was a way to see the world, would it be blue? If love was a way to love you, would you do it? What I really wanted Ze napraten. Uh, namelijk uh, Lucas Rens en uh, Simon uh, Swinkels. Uh, Liquid in een bottle... ...daar uh, sloten we dit uh, derde blokje van twee mee af. Uh, uh, we gaan weer verder... Uh, ...met muziek... Uh, ...Skink heet de uh, band... ...en uh, ze brengen Nederlandstalige... hippel. <mogelijk> Ik kijk ik loop achter aan Je kan een beetje roken van die la la la van die la la la van die la la la. Hoe je doet met je vijf oneerlijk, eerlijk, al die spelletjes. Mooie move met je lijf, vind ik. Ik ben onderweg, geef me nog eventjes. dacht alleen aan pap, nooit aan zettelen. Die onzekerheden kan ik tackelen. Als een lof, soms sta je opgepikt in tokens in mijn hoofd. Ik wil beseffen en ik wil je laten zien dat het kan werken. Geef een kans en je zal merken dat ik ook kan zijn als dit. Laat je zien dat die niet duidelijk is, want. Bla bla, ik hoor veel te veel praatjes met te weinig gedaan. Ik moet actie ondernemen, wil ik jou hier naast me? Met die veel te snelle benen zie ik jou wegdraafd Dus ik verhoog het tempo, ik verzamel Ik vraag heel lieve schat, waar moet jij naartoe? zij dit uh, uitgebracht. Deze Feline Spiegel en Backyard en uh, Walter Sands, je zit toch te luisteren. Dit is Feline met een F en niet met een V. Dus, uh, maar goed, we gaan, uh, we gaan het hebben over... Uh, ja, de deur is nog open, dus uh, ik kan even even jullie nog even de deur dicht doen, want, uh, want anders dan, uh, gaat het galmen. Ja, nee, als ik aan het interview ben, dan uh, horen ze dat. dus mag we, Ja, mag het? Mag het? het zo. Ja, er, wordt ja, er wordt even met een deur gekwakt. Uh, ja, zo gaat het bij ons dan, weet je. Dus. Uh, we, we weinig verschil met een 3 voor 12 noord holland vloedgolf in altoer Goed, uh, allereerst jongens, uh, hoe vonden jullie het? Ja, jullie zitten nu uh, toch heel erg. Ja? Ja. Ja, we hadden het er net over dat de sfeer gelijk was. Ja, de sfeer is nu iets wat gespannen met, uh, met twee technoten. Dus uh, uh, dat valt van mij. Uh, we omhelzen elkaar straks. Zo van jongens, we hebben het weer gemaakt. Uh. Dat is meer, uh, meer dat idee. Uh, maar uh, hoe vonden jullie het? Ontzettend leuk. Ja? Ja, we hadden het net over. Ik vond het gewoon een hele gezellige sfeer. Ja. En het is gewoon leuk om hier te spelen. En een ja. kleine setting. En dat is gewoon ook gewoon relaxed. Ja, nou ja, goed. Uh, daar, daar, daar doen we het altijd voor natuurlijk. Uh, ja, optredens, dat zeiden we al. Uh, ja. Stiels zit eraan uh, te komen. Ja. Uh, uh, we hadden het ook al even over het uh, mogelijke nieuwe materiaal wat, uh, wat, er, uh, wat er zit. de snode plannen hebben jullie zeker wel. Denk ik. Ja, er zit te veel aan te komen. Ja? Ten hart aan de bak. Oké, okay, okay, dus uh, um, nog even over uh, bijvoorbeeld over, uh, het uh, verhaal muzikale opleidingen en, en noem maar op. Yeah. Uh, maar ook jou. Achtergrond. Kom je uit een muzikale familie, of uh, is dat uh, oh, ja, is dat is ook uh, nou, toch even nog een dingetje. Mijn vader die, uh, die die denkt dat hij heel goed kan zingen. Ja. Ja, al is, alleen is, maar in de badkamer ja, zeggen, ja, al in de badkamer. Nee, ja. het, is, het is grappig. Mijn, uh, mijn oma die, die zong heel veel. Ja. En ja. toen uh, mijn ouders die deden eigenlijk niet echt iets met muziek en toen mijn broer en ik zijn allebei muziek gaan maken. Ja. Maar wat leuk is dat mijn moeder die is sinds twee drie jaar geleden is er nu ook begonnen met oh. Ja. En dat pakt ze razendsnel op. Ja. Um, dus Gaat er misschien uh, nog toch iets komen? Ja, misschien een misschien leuk een, liedje een, met een je moeder. Spreef, wet, maar dat zou ja. natuurlijk kunnen. Wet. Ja. Dus daar vandaar. Ja, dat zou, dat zou nog wat, uh, wat zijn. Heeft ze zangles ook uh, genomen? Ja, ontzettend veel. Ja. Maar als in, uh, dat klinkt echt van <laughs> Ja. Nee, ze heeft zangles, maar ze heeft uh, van, uh, ja, van Gerrit Eikelboom. Dat is mijn oude zangdocent. Ja. En ik ben een beetje jaloers op haar. Want ik wil ook zangles hebben weer van Gerrit Eikelboom. Mm -hmm. Want die vent is ontzettend goed. Ja. Maar... Die woont in Heemsteden, Harlem, en ik zit in Utrecht. Dus dat is ja. lastig. Dus zij mag elke week zangles daar hebben en ik niet. Dus dat is ja. ja. Uh, maar je, uh, als ik het zo hoor, jouw moeder woont dus hier in de buurt. Ja, Heemsteden. Ah, kijk, dat bedoel ik. Dus. Uh, uh, heb je ook echt. Uh, ja, want uh, je bent uh, volgens mij dan ook opgegroeid in Heemsteden? Ja, geboren in Eindhoven. Ja. Geloven mensen nog steeds niet, maar ik ben echt geboren oh, in, in Eindhoven. Eindhoven. Hm? Um, en uh, ik ben om mijn zesde verhuisd naar Heemsteden. Ja. Dan uh, heb je ook uh, de scholen daar een beetje in de buurt uh, gehad. Ja. Welke school heb jij gezeten dan? Uh... Uh, Stedelijk Gymnasium Haarlem. Ah, dat is, uh, oh, dat is gewoon in het centrum. Gewoon ja, uh, uh, En die ja. zijn op zaterdags ook open. Uh, is dat zo? Maar. Ja, Stedelijk stond er <laughs> onbekend Dat ze kan op zaterdag lesen. Maar op een gegeven moment hebben ze dat er kennelijk toch afgeschaft. Ik, uh, ik denk dat dat in mijn tijd is afgeschaft. Want ik ja, kan dat precies. Ik niet meer dat ik op zaterdag uh, uh, ja, ja, Goed. Maar, nee, ze, maar dat, dat waren uh, ze uniek in, uh, in die... Uh, ja, ik heb Hoi. een redelijke switch ook gemaakt... vanaf het stedelijk naar muziekopleiding. Want ik ja. was eigenlijk heel erg... Ja, want, want dat is ook, ook zoiets. Uh, merk je dan op een gegeven moment... Uh, dat je aandacht dan op een gegeven moment... Nou, er niet meer bij is als je op een gegeven moment uh, dat doet? Het was meer... Ik, ik vond, muziek heb ik al... dus maakte ik al mijn hele leven wel een beetje. Mm -hmm. Ik speelde altijd piano. En toen in de vijfde, zesde klas ben ik begonnen met, uh, met, met zang... en songwriting en mm -hmm. gitaar en wat soort dingetjes. En ik vond dat heel erg leuk. Maar ik vond gewoon uh, technische onderwerpen ook heel interessant. Ik vond programmeren super vet. Ik heb meegedaan aan de Shell Eco-marathon. Daarbij, uh, was een lang verhaal, we gingen een auto bouwen. Mm -hmm. Anyways, um, de, uh, ik, ik zat een beetje in een tweesplitsel. Ik dacht, of ik ga nu proberen om bij Delft bijvoorbeeld binnen te komen... en echt volledig de technische kant op te gaan. Dus ik denk computer science of zoiets. Of ik ga nu uh, 180 graden de andere kant op en ik ga nu muziek maken... En toen dacht ik van, ja, ik ben jong. Ik kan nu nog met uh, higher risk, higher reward, kan ik het gaan proberen. Mm -hmm. En toen ben ik Londen gegaan. Ja. Hoe zit het met jou, Simon? Had jij ook iets uh, eerst een andere soort opleiding? En dat je gaandeweg de opleiding erachter komt. Dit is niet uh, voor mij uh, uh, Nou, ik kom ook van een uh, gymnasium ja. in Alkmaar. Ja. Mellius. En um, daar was eigenlijk heel weinig, uh, heel weinig aandacht naar muziek toe. Ja. En ik kreeg op mijn, op mijn zestiende pas kreeg ik een, uh, een gitaar van, me, van mijn ouders. En daarvoor heb ik wel uh, pianoles gehad. Maar uh, toen kreeg ik een gitaar en toen... Vanaf toen maakte de rest uh, een stuk minder uit ja. uh, t, t, t, t, ja, Ik zit duidelijk. me ook voor te stellen hoe dat dan gegaan is bij jullie beide thuis. Dat, dat er dan op een gegeven moment herrie wordt uh, gemaakt. Pruim, laat ik eerst met jou beginnen ja, Simon. Uh, nou, pruimde altijd, je ouders dat het op een gegeven moment Ik dan. ben altijd wel een redelijk stille jongen geweest. Ja. Dus ik, uh, Ook om mijn gitaar ben ik redelijk, redelijk rustig. Ja. Ook al, ik, ik heb wel uh, m'n tijd <laughs> gehad. Nou, <Ja. laughs> Moet Lekker. ik bekennen uh, Ja, ja. Um, ja de, ik moest soms... Uh, het was wel dat... Ik kwam beneden, dan ik gitaar te spelen in de woonkamer. Mm. Ik was op mijn kamer gitaar aan het spelen. Ik was ja, eigenlijk overal in het huis gitaar aan het spelen. En het was wel een afspraak van... Oké, okay, doe het meeste gitaar spelen gewoon in je kamer. En, uh, en ja, dan zijn we wel tevreden. Oké, okay. en met jou, uh, Lucas? Um, ik heb, ik heb nooit echt... Nou ja, ik moest volgens mij na tien uur of zo moest ik stoppen. Ja. Dus ik had het, er was een tijd dat ik met een loopstation begon te spelen. Kijk, als ik, toen ik akoestisch speelde, was het op zich allemaal wel prima. Kijk, er gitaarpje een ja. gitaar op je, in je kamer en een beetje zingen. Ja, ja, hoe luid is dat nou? Ja, nauwelijks. Maar, nou, maar toen ik begon op te treden, toen wilde ik ze ook gaan oefenen met, met speakers... en hoe het dan was met de microfoon te werken. Ja, en, van, ja lekker ja. hard. Ja. Toen vonden mijn ouders dat wel een iets minder goed plan. Ja, ja, okay. en dan oefen dat maar op het podium. <laughs> ja. Is daar ook een beetje de term bedroom pop uh, uh, een beetje ontstaan? Voor mij is het heel erg ontstaan toen ik uh, eigenlijk nu ik in Utrecht zit. Ik heb een kamer van 9 vierkante meter ja. uh, met een hoogslaper erin. Ja. Uh, piano onder de hoogslaper, een bureau. En daar staat een hele studio op. Hm. En dus ik heb daar een, uh, alles wat ik nodig heb. Maar het is gewoon allemaal heel compact en klein ingericht. Uh, maar net genoeg ruimte om alles te doen wat je nodig hebt. Ja. Wij repeteren ook nog best wel vaak in mijn kamer op belachelijk. Ook is. nog? Ja. Want de kamer is gewoon ja. nogmaals negen vierkante meter. Ja. Uh, maar vandaar de ja, bedroom-pop. het echt gewoon vanuit je laptopje op je kamer gemaakt is. Ik moet uh, denken aan die clip van The Cure. Dat ze uh, met z'n vieren allemaal in die kast zitten. En dat die kast op een gegeven moment uh, zo donderstraalt de ravijn in, uh, oh, naar oh, oh. in de zee. Ja, dat is een heel, uh, helemaal voor clip. Moet je maar zo op gaan zoeken. <laughs> ja, Oké. Okay. Um, ik uh, ga eens eventjes weer een, uh, een nummer draaien wat uh, uitgebracht is uh, deze maand. Uh, de man heet uh, Vau En uh, We zijn zo mooi. Zo heet het uh, nummer wat, uh, wat je nu gaat horen. Ik niet geen leven. voor jou. We zijn zo mooi. Ik ben jou licht in de nacht en jij licht in de nacht als brooi. Ho, ho. Wat jij wilt, ik verdrink in jouw maan Geklemd in je benen, kan je mij laten gaan Reed je ja. mij als ik kon al diep Ben ik van jou Ben ik je ecstasy in nee, baby We zijn zo mooi Ik ben jouw licht in de nacht En jij liegt in de nacht als prooi, zal altijd verder gaan dan wat je dacht Baby We zijn zo mooi Ik ben jouw licht in de nacht En jij ligt in de nacht als prooi. Van V en uh, ze hebben afgelopen zaterdag de release show gedaan. samen met uh, mankers uh, in Sinetol. Undecided. Um, ja, het, het zit erop, uh, vrienden. Nou. Hebben jullie nog, uh, nog een radiooptreden? Nog erg staan of niet? Een radiooptreden? Nee. Nee, nee, geen radio. Hè? Oh. Ik weet het niet, denk nee? ik niet. Je uh, moet het niet. nog even je agenda nakijken. Ja, ik ja. moet mijn agenda nog even nakijken, ja. Volgens ja. mij geen radio. Geen radio. Geen radio. Dus, uh, dat... Vooral live gewoon nog. Oké, okay. oké. Okay. Heren, ik uh, vond het uh, waar genoeg dat jullie uh, geweest zijn. Dus, dat dus ja. Wel. Ja, en uh, is het misschien nog een, uh, een, uh, een keertje in idee om terug te komen? Of, uh? ah, absoluut, uiteraard. Ik wilde absoluut en uiteraard tegelijkertijd zeggen. ja. <laughs> Maar uiteraard, ja, het ja. Lijkt me heel leuk. Oké. Okay, dus, uh, Als je dat het zal leuk vindt. <laughs> ja, ik vind het ook leuk. <laughs> uh, Simon moet even gevraagd worden of hij... Uh, volgende week? Nee? Nou, dat weet ik niet. <laughs> dat is wel heel erg snel. Uh... Ja, het hangt er natuurlijk Luka, even om... volgende week, uh... Lucas Rens. Nee? Ja. <laughs> nou ja, uh, we hadden een gekse. Dat is trouwens nog even leuk voordat je... Voordat het echt, uh, uh, ja. uh, uh, dat was, geloof ik op een gegeven moment... Ik ga de band even voorstellen. Dat ik zei... Uh, Lucas Rens, oh ja. Simon Rens, ja. uh, Daal Rens en uh, Rijen Rens. Ja. Dat, uh, maar ja, dat zo is, was dus het niet. Uh, die is niet meer blijven... Nou nee, er is iets geworden met... Dus ik heet dan Lucas en, en uh, Daan heet Ed. En oh. iemand anders heet Van Rens. En, uh, en iemand anders heet veel vaker geworden. Ja, ja. Dus ja. Nog, Maak jullie er een soort... We zijn, uh, zijn er rabbit hole ingegaan. Ja. Dus. Maken jullie er nog een soort running gag uh, daarvan. Ja. Dat is wel, ja. Ja. Uh, nog één ding. Waar zijn jullie op, uh, te vinden op het wereldwijde web? Lucas Rens Music... Dat is het, overal. Oh, okay. Insta, Lucas Rens Music, TikTok, okay. Lucas Rens Music. Hartstikke goed, jongens. En tot de volgende keer. Dankjewel. Goed, eh, dat waren ze. Lucas Rens en uh, Simon Winkels. We gaan uh, een Fodendams blokje doen, vrienden. En dat is uh, toch uh, weer waar we vorige week mee af uh, hebben gesloten. Sai Hollywood en The Balcony. ook wat ander werk uit de hoek komt van de singer songwriters guild, tenminste dat wat rustiger werk. Is dit het stevige materiaal van onder meer SAI Hollywood en Laura Mipsum uit Volendam? Dat is toch duidelijk het indie en het indie-rock geluid wat je terug hoort. De balcony van SAI Hollywood en Forget Me Not van Laura Mipsum. De komt binnenkort ook met nieuw materiaal uit. En dit is nog van die EP die die twee jaar terug heeft uitgebracht. The owner's left hand praised them, while his other hand jeered at their guts to ask for a beer. Yeah, you can tell everybody with the good set of ears that some new boys are here. Soms zit blues, maar... Uh... Het debuutalbum van Paul is onderweg. En debuutalbum, dat debuutalbum heet In Our Time. En de eerste single van, van dat ding dat heet The End of Something. En die komt uit op 21 april. Dus uh, noteer het alvast in je agenda dat uh, dat het uh, moment is dat er een nieuwe single van Paul uh, aanstaan is. En wellicht hoor je hem als eerste bij uh, de vrienden Roy de Smet en Kees Meijsen. Bij uh, de lokale omroep van Volendam en Edam. En wij komen altijd als goede tweede in de uh, opzicht. Uh, het zou zo kunnen dat hij op uh, 20 april gewoon uh, te horen is bij de volgende 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf, want we uh, wijken iets af in april van het patroon. Uh, deze zit erop en uh, Jacob die Edward uh, sluit het bal af. Hij was uh, in februari hier uh, te gast. Dat was uh, de voorgaande 3 voor 12 en dat doen we met Hyacinth en Matthiola. Tot volgende week